En de Heere Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De Heere regeert de Hoogste Majesteit, bekleedt met sterkt, omgort met heerlijkheid. Psalm 93 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Daarmee zetten we deze dienst voort.